De koala gaf Benny 150 gulden en vroeg zich af, was dit een smoesje of wilde Benny echt naar Afrika? Zou hij wel door de douane heen komen? Zou het vliegtuig het houden? En zou Benny wel aarden op het Afrikaanse platteland met zijn stadse manieren? De koala liep verdrietig naar huis. Jaren later kreeg hij een aanzichtkaart uit Nairobi. Beste Antoine, zo heet de koala. Zoals je ziet woon ik nu in Nairobi en het gaat heel goed met me. Ik werk bij de gemeente, Nairobi dus, als administratief medewerker... ...en dat is heel afwisselend en boeiend werk. Ik woon op een hateenheid met Carla, ook een Afrikaanse olifant. We zijn samen afgekikt, gaan al een jaar met elkaar... ...en we hebben een zoon van zes maanden. Hij heet Antoine, naar jou, omdat je me zo hebt geholpen. Soms voel ik me nog een beetje een hamster... Dat is dan weer veel halen en praten, maar dan zegt Carla: of je nou een hamster bent of een komkommer, voor mij ben je gewoon Benny. En dan gaat het weer. Dag Antoine, pas op in de stad. Doe veel groeten aan de Benny pennies Benny. Hmm. Dat vind ik te grappig. Oh. <laughs> ja. Ja, het is eerder dat je een komkommer of. Ik uh, vind uh, wel grappig. Voilà. Oh ja, <laughs> ja ik, heb maar ik wil er voor maar de... rest ook niet meer over zeggen. hoor eigenlijk. Nee, nee dat, is toch... dat is een vriendin van u en dat is gebundeld en zo? Nee, het is, of, een... uh... het is een vriendin die het cadeau heeft gedaan. De schrijver heet uh, Nick Barendsen. Hm, en die heeft uh, 80 kleine hamsters, heet het boek Fabels voor jong en oud. En het gaat allemaal over, uh, ik denk dat ik daarom zo leuk vind, het gaat allemaal over, uh, ook, uh, het zijn ook allemaal een beetje manke verhalen, allemaal beesten waar een uh, hoek af is, een fitnesshamster... Een oude eend, Danny de naaktslak, uh, walvissen aan de koffie. Dat zo die vind die... ik toch een, uh, moeilijk, uh, allee, dat is een beeld dat ik moeilijk kan schippen. walvissen What? aan de koffie. <laughs> ik zie niet hoe, ik zie echt niet hoe. <laughs> en als ik daarover uitbreid, oei oei oei. dan ben ik uh, <laughs> nog een uur bezig. Ik kan be allee, ja. Dat zie ik niet. Maar ja, in ieder geval... <laughs> Hoe heet dat boekje, want... 80 uh, hamsters. 80 kleine hamsters. 80 kleine hamsters. Ja. Um. Wat is er aan de koffer? Dat is eigenlijk een onmogelijke zaak. Wacht, ik ga nog iemand plukken. Dit is veel korter. Dit is ook niet van mezelf. Maar ik vond het zo fantastisch mooi dat ik het de... Tenzij ik... dat ze op droog gegaan, hè? Maar, uh... Hij had geknipt en aan de, aan de koelkast gehangen. En, um, voor, van, het is een gedicht van Bart Meuleman. Mm. Um. Ik heb er ooit nog een, uh, ooit nog een, uh, zo is een uh, één dag soort, uh, soort workshop mee gevolgd... ...en die heeft mij het uh, verschil tussen goede en slechte poëzie proberen uit te leggen. Ah. Dat is me altijd bijgebleven en dit is gewoon echt fantastisch. Voor de hond van Willy van der Meulen. Toen Willy stierf getracht de hond van Willy uit te leggen wat er gaande was. Wispelturige reacties. Desinteresse, vaak. uitzinnige woede, soms. Weigering om de neus in de lucht te steken en te ruiken, onophoudelijk. Onrustwekkende sprongen. Hem bij de kop vastgepakt, in de ogen gezien en alle woorden herhaald. Ik benadruk alle woorden herhaald die nodig waren voor een goed begrip. De ogen glommen, zuiver donkerbruin. We zouden kunnen zeggen, hier luistert de ziel van het dier. Zeker wisten we het niet, omdat de tijden waren veranderd. En ook het laatste waarin we als volbloed idioten hadden geloofd van het ene uur op het andere in rook verdwijnen kon. Zomaar nergens heen. Ook over uh, doodgaan. U zegt... Ook over doodgaan. Ah ja. Ja, ik heb het niet helemaal gevallen. Het ja, niet. Ik was op deze voorbeluistering ja, bezig. Uh... Vertelt, hij, hij, hij vertelt ook iets heel ernstigs. ...vanuit de ogen van, van een hond bekeken, bijna. En, en, en, en, uh, beetje wat ik er net zei, dat je over zoiets heel ernstig... ...eigenlijk ja, alleen het maar het iets gaan zeggen als je als als als als, als er ook iets licht mee insteekt. Ja, nee, ik was aan het voorbeluisteren. Uh, ja. Misschien nog eens over naar de muzieksje. Ja, ik heb er ja. zelf nog geen klaar staan, maar je kunt natuurlijk ook al één geven... Uh. We kunnen eerst nog ja. ietsje spelen. 1, 2, 3, play. Dus, uh, Dimitri, u schrijft... Well, maar nu... Oei. Ik heb de, de knop. Niet, ja, oké. Okay. Ja, ja, we zijn er terug. Ja. <laughs> <laughs> Dat was even de voorbelasting. Daar ja. de mensen geen last van. Uh, nee, Dimitri. Uh, u schrijft al zoveel jaren... maar Het echoed. Het echoed hier als in een kerk. Doe het even... Uh, ja. U schrijft al zoveel jaren. Nu wou ik je vragen... Ik uh... denk dat ze wel heel oud bent nu, maar... Nee, nee, ja, oké, okay, uh, okay, okay, okay, hoeveel van jaar van bent u, hè? Uh, 34. 34, ja, dus, wel. ja inderdaad. Dat, wel wel. dat is de fleur van uw leven, <laughs> zeggen ze, hè? Hey? 36, Dus zeggen ze van, dan zit in de fleur van <laughs> uw leven. In ieder geval, uh, u schrijft al zoveel jaren. Nu welke ik je vragen, uh, ik heb dan dat, dat krantje gedaan en zo... De, de, de het krantje van, van... Het internet bestaat nog niet zo heel lang, hè. ik bedoel... Uh, hmm. Werden ze ervoor werd er gepubliceerd of uh, wilden... Had ik dat die stiefgedichten die ik misschien verzamelen. Ja. Ja. ja, die stiftgedichten heeft iemand, uh, heeft iemand uh, gezegd van... van uh, ben wel geïnteresseerd om er misschien een bundel van te maken. Dat zou ik natuurlijk ook fantastisch leuk vinden. Mm. Um, het is niet zo dat ik zweer bij alleen maar uh, dingen op het internet uh, uitbrengen. Maar daarvoor heb ik ook niks uitgebreid. Belgar uh, ik heb ooit, ooit uh, een DA. Dat da uh, in, uh, in mijn... Uh, uh, voor twee mensen, nee. Nou, wel, daarvoor heb ik, uh, ik, heb ooit, uh, ik heb ooit nog een reeks verhalen geschreven, die allemaal op, uh, uh, heel serieus op uh, uh, mythe uit de metamorfose van Ovidius. Baseerd waren. Hoe zeg je dat? Dus, het uh, zo uh, Romeinse mythe. Ja. Um, en uh, de, mooiste, de mooiste versies daarvan staan in de metamorfose van Ovidius. Uh, oh. Die... Uh, heel oud natuurlijk, maar, maar dus in een fantastische vertaling is het ja. uitgebracht. En dat zijn ook heel mooie gedichten. En ik had elke keer die verhalen had ik gebruikt om, uh, om daar nieuwe verhalen van te maken. Helemaal ah. uh, met dezelfde thematiek, maar, maar ah. helemaal nieuwe versies. En die zijn, uh, die zijn wel ooit gepubliceerd geweest mm. in een literaire tijdschrift. In het welke? Oh, allee, dat is niet belangrijk. Sample heette dat. Sample. Maar dat bestaat ondertussen elkaar alweer niet meer. Zoals dat ook gaat met die literaire tijdschriften. Mm. Uiteindelijk blijft het natuurlijk ook... Eigenlijk... Dat, dat is wat ik er vooral tegen heb, dat die, dat die literaire tijdschriften gelezen worden door andere schrijvers, en door uitgevers, en door... Uh, Mensen die in bibliotheken werken. En dan misschien nog uh, teamvrienden van diezelfde schrijvers die dat erin staan. En dat is het ongeveer. En, en ik vind het veel leuker om, om uh, via zo'n MySpace of via zo'n uh, weblog... ...ook op, op een MySpace terecht te komen van, van, van uh, uh, iemand van 19 jaar. Waarbij, dat, waarbij dat mensen vooral naar die MySpace komen om, uh, om, om goede muziek te horen. En die dat dan op die manier stommelings... Uh, tegen zo'n verhaal aanlopen, dat vind ik veel leuker dan, uh, dan in, in zo'n literair tijdschrift. Dus uh, eigenlijk ja. hebben we alles op te tellen, dan zit ik ook een beetje on the ground bezig eigenlijk. Eigenlijk is... Uh, ja. Ja, dat is zo de... Allee, ik heb het zo ik je bent ambitieus, je wil dit doen, maar niet ambitieus genoeg om mee te gaan met de fuckers, als ik het zo mag noemen. <laughs> heb jij nog eens een CD geklaard? <laughs> ja, maar ja. Nee, maar ik vind dat, dus wat daar zei, zei, ik vind, ja. dat, ik vind die, die vergelijking underground en mainstream, vind ik, is naar mijn aanvoelen een beetje uh, achterhaald. Ik, vind, ik, ik, ik geloof veel meer in doe het zelf, uh, tegenover prefabriceerd of zo. Ik bedoel, ik voel mezelf wel heel hard doe het zelf op, op, op, op dit vlak in elk geval, uh, zelf knutselen en, en zelf zorgen dat er een publiek komt voor die verhalen. Mm. Um, maar, maar ik zou wel graag uh, hebben dat, hoe, hoe mainstreamer dat ze zijn hoe liever voor mijn part De, hoe meer mensen dat ze, naar, dat ze horen en hoe meer mensen dat ze willen lezen hoe liever dat ik het heb uh, op dat vlak ben ik absoluut niet underground uh. nee, um, nee dus eigenlijk uh, hetgeen dat je vraagt is uh, appreciatie voor wat je doet maar je wilt niet, nou. niet beroemd worden dan komt het op neer of of, wil, je, wil jij mee wat tussen oh ja, oh ja oké, okay, maar dat is een vraag okay. dat is een vraag, wil jij beroemd worden ik geef mij nog maar een cd, dat is goed, want ik heb er al twee gespeeld, dat zal wel goed zijn. u mag gewoon het eerste en tweede nummer, uh, het eerste is gewoon een intro, maar die moet er echt bij. En, oh, ik ben en... heel blij dat er eigenlijk geen B voor staat. Nee, nee, het is Ryan Adams en niet Brian Adams. Oké, okay, daar ben ik hier blij voor. Want uh, Brian Adams, ik weet niet of dat ik. <laughs> nee, sorry. <laughs> maar beroemd we... Ik heb zo tegen sommige dingen heb ik een allergie. Ja, dus zeg dan het eens. Uh... eerste en tweede. Ondanks dat ik je teksten niet slecht vind, maar uh, oké, okay, welke nummer? 1 en 2. 1 en 2? Ja. ja. vertel maar eerst voor. Maar, maar beroemd worden is zo. N... Nee. <laughs> Ik vind dat een rare, als, als, als, als er, ik, ik zou niet beter hebben graag? dan dat er zoveel mogelijk mensen die teksten lezen, als dat betekent dat je beroemd wordt, ja, met veel plezier, maar, maar, ik vind dat een moeilijke, ik vind dat een rare vraag, eigenlijk. Ah, nee, nee, omdat ik, zou het tegenovergestelde je omdat je zo bescheiden zo allee. Ah, ik zou het tegenovergestelde, zou ik juist heel raar vinden, als ik zou zeggen, nee, ik wil absoluut niet beroemd worden, en ik zou liefst hebben dat mijn dat mijn verhalen door zo weinig mogelijk mensen gelezen worden. Nee, nee, nee. Dat vind ik een heel vreemde no. dus daar kan ik niet Misschien van. Misschien heb ik de gehad, vraag nou. een beetje verkeerd geformuleerd. Dan zullen we toch maar even eerst naar de dat liedje, Ryan Adams, in ja. ja. het. Uh, het ding is geen eigenlijk. dit? Ja, ja welke is het. Uh, nu merk je Voilà. Ja. Nou, Bonadrag ben ik. No it's, no, it's Viva Hate. No, nope, I looked. It's on Bone and Drag, because it was Two. a single. But Off. it's it's the sixth track on Viva Hate. It's on Viva Hate, too? Because mm -hmm. I looked Sweethead, for it the yeah. other day. Yeah, it's on there. But it's on Bone and Drag. It's Bone and Drag's collection of all his singles after the first couple I don't of think those. it's on Viva Hate, man. We'll have to look when I get home. Oh. Mm -hmm.